9 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Bij het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... aan het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou... zijn twee demonstranten gearresteerd. Ze riepen leuzen en gooiden een tomaat... toen het koninklijk paar naar de ingang van het conservatorium liep. De tomaat miste doel en de koningin en koningin konden gewoon doorlopen. De demonstranten werden vrijwel direct door agenten... tegen de grond gewerkt en afgevoerd. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist... door een partij die zich Ander Rusland noemt. Doel was aandacht voor hun partijgenoot Alexander Dolmatov. Hij stierf in januari in een Nederlandse cel, waar hij zijn uitzetting naar Rusland moest afwachten. Dino Bouterse steunt geen enkele terroristische organisatie, zegt zijn advocaat in een persverklaring. Aanleiding is de beschuldiging van de openbaar aanklager in Amerika dat de zoon van Daisy Bouterse steun geeft aan Hezbollah. Dino Bouterse zou met een coveragent hebben gesproken over het opzetten van trainingskampen voor Hezbollah in Suriname.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 Peking staat bekend om zijn extreem vervuilde lucht. Toch komt luchtvervuiling in het rijtje van oorzaken pas op de derde plaats... na roken en meeroken. Voetbalclub Roda JC heeft de thuiswedstrijd tegen Go Eagles verloren. In Kerkrade werd het 4-1 voor de ploeg uit Deventer. Antonia scoorde twee keer voor Goethe. Roda kwam dichterbij via Donald. Daarna liep Goethe verder uit door doelpunten van Houtkoop en Valkenburg. Van Peppe van Roda werd van het veld gestuurd.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 Goedenavond, we gaan heel snel langs de velden. Ronald van der Geer, Herakles Groningen. Groningen op een 1-0 voorsprong gekomen. Het is Sivkovic na een uur spelen die de 1-0 maakt. Zijn een bal van Kieftenbelt. Het schafstopgebied in van Herakles. Daar is Sherry weg bij Veldmaten. Sherry legt de bal breed. En rond de penalty stip staat Van Dijk aan de verkeerde kant eigenlijk van Sivkovic. En Sivkovic verschalkt pas weer. Zo komt Groningen op een 1-0 voorsprong in Amelo. Richard... 1-1 is het geworden. Benutte strafschop door FC Utrecht. Steve de Ridder verschalkt Piet Veldhuizen. En zo is er weer van alles mogelijk. Wat ging eraan? Vooraf een Hensbal van aanvoerder Kouram Kasja. Die probeerde een voorzet van Steve de Ridder nog onschadelijk te maken. De arm ging omhoog. En hier was echt heel duidelijk sprake van Hens. En dus een terechte penalty. Vervolgens verzilverd door Steve de Ridder. Hij maakt zijn vijfde goal dit seizoen voor FC Utrecht. En in de 64ste minuut is er dus hier in de Gelderdoom weer. Van alles mogelijk. 1-1. Is er bij jou soms ook gescoord, Andy? Ja, je kan niet achterblijven, Ronald. En het zal maar gebeuren. Je speelt drie seizoenen bij ADO. Scoort geen enkel doelpunt. En het vierde seizoen scoor je voor ADO. Maar ja, dan speel je bij de andere club. Bij Cambuur. En scoor je dus een eigen doel. Een afstandsschot van Gert werd door Ramon Lewin. Want daar hebben we het over aangeraakt. En zijn keeper was kansloos, Nienhuis. En dus leidt ADO Den Haag door het eigen doelpunt van Ramon Lewin. Met 1-0 tegen Cambuur. Ik wil wedden dat er bij Offo tegen Dijk Frank Wielheid ook gescoord ja dat, dat, dat was niet zo erg moeilijk maar ik heb wel twee hele mooie voor je eentje vanuit de nek schitterende bal vanaf de middellijn geschoten Jordi Pasma het was niet eens bedoeld als schot hij moest die bal tegen de voorkant van de korf aan gooien omdat de schotklok eigenlijk op was drie seconden stond er nog op hij mikte hem keihard naar de korf en die bal valt zomaar raak en een nou dertig tellen later vanaf de middellijn Martijn Roos voor Offo maar dan een bewustzijn vanaf de middellijn raak ook onder druk van de schot twee heerlijke treffers. En het is spannend met nog 11,5 minuten spelen in de tweede helft. staat Ofo 1 doelpunt achter tegen KZ 17-16. En dan Sebastian Timmerman met de 1500 meter bij de vrouwen. Die er net op zit en gewonnen wordt door Lotte van Beek. 21 jaar is Rijdt voor het tweede jaar bij de ploeg van Jan van Veen. Vorig seizoen zonder sponsor. Nu met Corendon. ...als hoofdsponsor. En die heeft haar toch weer aan het schaatsen gekregen... ...nadat ze een heel moeilijk jaar had. Twee jaar geleden bij Marianne Timmer in de ploeg. Ze is een groot talent en dat bewijst ze. Ze rijdt namelijk 3,2 seconden af van haar persoonlijke record. 1,52,95 is de winnende tijd. En als enige binnen de 1,53. Irene Wust reed eigenlijk vanaf het begin... ...achter het schema aan van Lotte van Beek... ...en slaagde er niet meer in om de 3 e te overbruggen. Wust wordt tweede in 1,53... En Martina Stablikova, de Tsjechische, wordt derde in een persoonlijk record van 154 44. Leenstra net niet op het podium. Zij wordt namelijk vierde. En Jorien Voorhuis en Anouk van der Weijden, die vielen dus tegen. Maar Lotte van Beek laat eventjes zien dat we echt serieus rekening mee, uh, met haar moeten gaan houden in dit Olympische seizoen. Zij wint dus voor de eerste keer in haar carrière. een wereldbekerwedstrijd doet dat in Calgary op de 1500 meter. Als ik jou goed heb beluisterd, Ronald van der Geer, was die treffer toch een beetje tegen de verhouding in, hè? Ja, ik vind dat Herakles net iets meer balbezit heeft. Net iets ja, in, een, in een zeer rommelige fase, want dat is eigenlijk gewoon doorgezet na rust niet de betere kansen had, maar misschien ook wel wat verzorgd speelde. Maar ja, daar kun je eigenlijk ook niet van spelen, spreken in een, in een rommelige situatie. Maar Groningen is niet zo heel veel meer in de buurt bij Pasveer geweest. En nu gebeurde er dus ineens wel een mooie bal van, van Kieftenbelt. Sherry weg uit de rug van uh, Veldmaten. Nu op passen, Bizzot. Ja, heeft de bal te pakken. Ja, dan was Veldmaten gezien en Sherry uh, niet zelfzuchtig. Legt de bal breed op Sivkovicja. En dan staat Van Dijk eigenlijk ook een beetje te pitten. En kon Sivkovicja uiteindelijk zijn eerste doelpunt als basisspeler maken. Zijn vijfde van het seizoen. Maar belangrijk dus Groningen op een 1-0 voorsprong. En uh, Iraklis dus, heeft nu aanvallend gewisseld. Heeft Rienstra, controleur op het middenveld, naar de kant gehaald voor Sani Die nu de bal van zijn voet laat stuiten. Bij Groningen is de Leeuw gekomen voor Kierum en Bizot ramt de bal nu naar voren ja het zal nu alleen nog maar Heracles zijn denk ik wat de klok slaat die Almeloërs zullen gaan aanvallen en zullen proberen die Bizot nog een keer te verschalken. lange bal van Pasveer op het been van Kappelhof en zo heeft Groningen de bal via Kieftenbelt. Kieftenbelt, Sjefkovic, Sjefkovic stuurt dan de leeuw de diepte in aan de linkerkant van het veld richting de achterlijn nog altijd de leeuw nu in het strafstopgebied. legt de bal terug wordt gemist door heel veel mensen en uiteindelijk op de vuisten van Pasveer het schot van Sherry. ja zo krijgt Groningen dus Vijf minuten na de openingstreffer weer een kans op een uh, doelpunt. En daar heeft Irak nog weinig tegenover kunnen zetten eigenlijk. Moet, uh... Uit die teleurstellende modus. Die modus van teleurstelling. En moet gaan aanvallen. Nu bezit weer voor Groningen met Wijnaldum. Is beter dan Rosheuvel. Legt de bal terug naar Kappelhof. Hij in de breedte naar Bottekin En zo hebben de twee verdedigers van Groningen even de ruimte om elkaar de bal toe te spelen. Tot nu. Het gaat naar de linkerkant. Naar Wijnaldum. En vervolgens is Kieftenbelt wat uitgezakt. Speelt de bal terug naar zijn doelman Bizot. Die dus wel een hele goede redding in huis had. Op die inzet van dichtbij van Linzen. Maar dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Zijn niet zo heel veel kans in deze wedstrijd. Veldmaten zit mis. Krijgt een duwtje van Sherry wellicht. Maar nu is Sherry aan de rechterkant in het schafstelgebied. Legt de bal breed. Daar is Kostic. Uitkiezen. 2-0. 2-0. Zo handig of zo snel kan het gaan. En handig gedaan door Kostic. Want hij schiet de bal volgens mij nog via de benen van Van Dijk binnen. En dan is dus voor de tweede keer gezien. Dan is de grote vraag. Wat gebeurde er bij die diepe bal richting Sherry? Veldmaten kleedt nu dat er een overtreding werd gemaakt. Sherry was uiteindelijk weg. En geeft dus die voorzet waar Kostic uitscoort. Weliswaar via het been van Van Dijk. Maar zo komt Groningen op een 2-0 voorsprong. Nou, ik kan het niet heel goed zien. Het lijkt erop dat op het moment dat Veldmater de lucht in gaat... dat hij een heel klein duwtje krijgt van Thierry. Thierry kan verder, want die fluit niet. iets dus gevonden. En via het been van Van Dijk gaat de bal inderdaad achterpas weer. En nu moet Irakles dus een marge van 2 overbruggen. En gaat Groningen dan voor het eerst winnen in een uitwedstrijd. Dat zou zomaar kunnen. Na 67 minuten staat Groningen in Almelo. 2-0 voor. Ado staat met 1-0 voor. Dirk Kambuur en die had kan. Ja, het doelpunt wordt uh, nog gegeven aan Gert, de, de deen van uh, ADO Den Haag. Die schoot, maar die bal werd zo van richting veranderd door Lewin. Die bal was anders nooit van zijn leven ingegaan dat uh, ik het uh, nog maar op uh, Lewin hou. Maar goed, Gert uh, mag hem van mij ook krijgen hoor. 1-0 de voorsprong voor ADO Den Haag en de vrije trap vanaf de linkerkant voor Kambuur. Dat wat terug wil doen uh, was al heel dichtbij. Maakte eigenlijk al uh, 1-0 vlak voor dat doelpunt, maar was buitenspel. Nu de voorzet en er komt bijna een kans voor wie was. Leeuwin zelf. De aanvoerder van Cambuur Leeuwarden. Die hier in Den Haag toen hij hier drie seizoenen speelde. Eigenlijk onopvallend speelde. Maar bij Cambuur een, uh, een belangrijke rol heeft. Zowel aanvoerder als centrale verdediger. Doet hij het uh, uitstekend. Heeft ook al een paar keer uh, in het uh, goede doel. Om het zo maar te zeggen weten te scoren. Cambuur weer in de aanval. Met Ritsmaier. De beste man altijd bij uh, de, uh, de Vriezen. En dan is er uh, Lukoki. Lukoki. Jongen. Die bal moet je gewoon raken. Hij maait over de bal heen. En probeert hem dan nog mee te krijgen. Maar dat uh, lukt niet. En kan... Cortinho, de keeper van Ado Den Haag, de bal oppakken. Even een opleving van Cambu-Leeuwarden. Want voor de rest is Ado Den Haag veel in de aanval geweest. En ook redelijk gevaarlijk steeds, met natuurlijk die grote spits. Van Ado Maaik van Duinen. Die nu ook weer Komt een wel wint. Maar uh, kan verder niet in balbezit blijven. Omdat Van der Laan ertussen zit. Martijn van der Laan speelt de bal meteen de diepte in. Maar de bal rolt nogal hard. Dat zijn ze hier niet gewend op het uh, veld. Omdat uh, er normaal dit uh, verschrikkelijke gras lag. Waar niemand op kon lopen. En nu ligt dat kunstras hier. En rolt de bal lekker door. Dus kan Malone de rechtsback van Ado Den Haag. Met een sliding. Notabene via zijn tegenstander de bal over de zijlijn werken. En mag hij zelf gaan ingooien. Een niet al te... Uh, uh, heftige fase in de wedstrijd. In deze eerste helft. 24,5 minuut gespeeld. Ado leidt. En dat is uh, wel prettig voor de Hagenaars en het thuispubliek. Met 1-0. Even kijken of Cabral het uh, sprintduelletje wint. Nee, dat doet hij niet. Het uh, sprintduell wordt door Drosten gewonnen. En dus geen mogelijkheden voor Ado. Dat wel met 1-0 voor staat tegen Cambuur. Wat is er bij jou gebeurd, uh, Richard toe? van der Maaien? Laat hij dit gedrag alstublieft achterwege. Richard? Oh, sorry, excuus. Wat is er bij uh, jou het... al gebeurd? Uh, het is 1-1 nog altijd. 20 minuten nog in de tweede helft. En uh, zojuist een flinke vuurwerkbom die ontplofte vlak naast Piet Veldhuizen. De keeper van Vitesse volgens mij kwam die uit het uitvak. Nu even kijken wat er gebeurt bij Vitesse in het schapsopgebied met uh, Leerdam. Ja, er gebeurt in deze wedstrijd werkelijk van alles. Overal aan beide kanten zijn het de kansen van links, van rechts... Het is erg leuk om na te kijken, maar zo'n vuurwerkbom ineens ontploft hij dan naast Piet Veldhuizen. Is natuurlijk heel erg dom. Er is geen enkele reden om wakker te worden in deze wedstrijd. Want het is gewoon heel erg leuk om na te kijken. En, uh... Met name Vitesse heeft het toch in deze fase van de wedstrijd... zeker na de benutte penalty van FC Utrecht... gewoon moeilijk om goed overeind te blijven. Gisteren zei Peter Bos, na de overwinning van Ajax... wordt het echt tijd om te laten zien dat we nu een topklub, topclub in wording zijn. Pas nu kun je laten zien dat je echt meetelt als je wedstrijden wint bij Ajax. Dan moet je het daarna in een langere serie ook laten zien. En nu in de tweede helft, waarin Vitesse wel goed begon... Valt het spel nu toch weg en is Vitesse snel de bal kwijt. En heeft ook FC Utrecht met name via Steve de Ridder die toch erg gevaarlijk is. Ook al kansen gehad om meer doelpunten te maken. De corner van Vitesse via Atsu op het hoofd van Kasia is dat. Hoog over het doel bij Ruiter. Zojuist nog een schot gezien dat op de kruising uiteenspatte van Vitesse. Terwijl nu aan de linkerkant weer FC Utrecht vandoor doorgaat met Tommy Oor. Paast de bal kort naar Steve de Ridder op ongeveer 10 meter van het strafschopgebied. combinatie met Van der Gundy staat buitenspel. Blijft dus van de bal af. Dat is goed gevoetbald van Utrecht. Nog altijd is het de ridder. Maar dan is hij toch de bal kwijt. Gaat het via de voet van Vajnovic over de zijlijn. En mag in de 73ste minuut van deze heerlijke, boeiende, maar vooral ook open wedstrijd... FC Utrecht gaan ingooien met Bulthuis aan de linkerkant van het veld. Maakt dus zojuist met zijn rechterarm een slaande beweging in het gezicht van Renato Ibarra. Daar had FC Utrecht echt geluk. Want Rood had zomaar gekundigd. Op de middenlijn hele domme overtreding van de linksback van FC Utrecht. Nu is het weer Vitesse met Kazijsvili Paast de bal in de diepte. Daar moet Piazon snel achter de bal aan. Houdt hem binnen op de rand van het strafschopgebied. Dreigen gaat dan naar binnen. Paasje kort naar Kazijsvili De doelpuntenmaker vorige week in blessuretijd in de wedstrijd tegen Ajax. Bal wordt weggeramd door FC Utrecht. Gaat dan opnieuw over de zijlijn. En dus een ingooi voor Vitesse. Ja het is leuk. Er gebeurt heel veel. Nog een kwartier. 1-1 door twee benutte strafschoppen. Even een standje. ...halen bij het korfbal. Of al van Frank Viewijk. Vijf minuten nog. 18-18 is het. En uh, Martijn Roos is de topscorer in de wedstrijd. Hij heeft er inmiddels tien in liggen. Hij speelt tegen Rick Voorneveld. Dat is een international, de aanvoerder van KZ. Het is heel lang redelijk gelijk opgegaan tussen die twee qua schieten. Maar Rick Voorneveld heeft hem een tijdje niet meer gescoord. En uh, met die Martijn Roos heeft de Corfball League weer een echte serieuze spits bij... ...die uh, regelmatig de dubbele cijfers zal gaan halen. Aan de andere kant... ...heb je een ander koppeltje, Gert Vader van Offo en uh, uh, Van der Vecht van uh, KZ. En die scoren allebei een stuk minder. Die zijn bijzonder aan elkaar gewaagd. Die aanvalsvakken die hebben ook moeite om uh, doelpunten te maken. Nu is het Van der Vecht tegen Vader van der Vecht in de aanval. Gooit die bal onder de korf en dan uh, een fout gemaakt daaronder... En dus een strafworp voor KZ om weer op voorsprong te komen. Het is echt een kantje boord of KZ dit gaat redden tegen Ofo. In de eerste wedstrijd voor Ofo sinds vier jaar weer in de korfbal. Liek Van de Vecht legt die strafworp erin. En daarmee is het voorsprongetje van KZ weer daar. Eén doelpuntje verschil. Dat is het wel. Maar aan de andere kant staat die van bij de uh, Roos weer in de aanval. Die gaat nu met een doorloopbal. Wat een ongelooflijk razendsnelle bewegingen heeft die man in huis. En als hij gaat schieten, hij schiet spatzuiver. Het is uh, Voorspelbaar. Nu die doorloop mis. Een schotje mis van achter de korf. Maar hij heeft nu wel weer de bal. En alles komt bij hem vandaan. Hij gooit die bal nu achter de korf. In de richting van Anouk Haars. En zo loopt die aanval van Offo in ieder geval nog even door. Onder de korf. Iedereen in de juiste positie. Dan kan Roos weer komen. Martijn Roos dreigen. En dan het schot aan zijn buurman laten. En dan is het eigenlijk te laat. De schotklok is verlopen. En kan KZ... Gaan uitverdedigen. Die, dat ene doelpuntje voorsprong dat ze hebben voorlopig nog even laten staan. 3,5 minuut nog te gaan. Het verschil is één doelpunt in het voordeel van KZ tegen Ofo. 19-18. Die het begint een spitsje te worden hoor. Mike Van Duinen als hij het al niet was. Hij scoort 2-0 en de manier waarop is uitstekend het duimpje van Maurice Stijn waar ik dadelijk iets meer over ga vertellen. Want Maurice Stijn bevalt me niet in deze wedstrijd. Ik zal het zo dadelijk uitleggen. Want Van Duinen bevalt me wel. Die uh, doet het heel goed. Krijgt de bal met rechts. Uh, legt hem voor zijn linker en tikt hem. Uh, onmogelijk uh, te stoppen voor de keeper. Nee, we neemt hem zelfs aan met links. En dan Draait hij door en legt hem achter keeper de, uh, uh, Leonard Nienhuis. En scoort de 2-0 voor Ado Den Haag. Maar wat bevalt me niet aan Stijn? Hij heeft al een paar keer gevraagd gewoon om gele kaarten voor de tegenstander. En loopt daar maar over te zeuren en te zeuren tegen scheidsrechter Ed Jansen. Die al twee gele kaarten heeft gegeven. Allebei terecht aan Bijker van Cambuur en aan Kramer van uh, Ado Den Haag. En bij de eerstvolgende overtreding hup, meteen weer zeuren door Stijn. Ik ben dat niet zo uh, van hem gewend. Het is... Uh, daar hou ik eh, persoonlijk niet zo van. Eh, ondanks het feit dat geel natuurlijk wel een aardige kleur is. Maar daar moet je niet om zeuren. Eh... Desondanks en ondanks het gezeur van uh, Stijn staat Ado Den Haag met 2-0 voor. En heeft Kambuur een lange weg te gaan. Misschien dat dat uh, nu zal gaan lukken als de bal naar de buitenkant gaat. Bijker speelt de bal naar Brans. Brans in het strafstopgebied moet hem terugleggen. Bijker, ach jongens, schiet dan. Doet dat niet en wacht heel lang en dan uh, is de kans voorbij. Omdat ook Erik Bakker niet tot een schot kan komen. En meteen is Ado Den Haag weg. En Bijker had daar een uh, goede mogelijkheid als uh, Bijker nu een uh, overtreding maakt. Maar Gerd blijft in balbezit. Gaat de bal naar Holla. Holla naar Van Duinen. mooie aanval van ADO Den Haag. Van Duinen raakt de bal dan kwijt aan Lewin En uh, dan kan meer Kambuur in de aanval gaan. Als de bal eerst via Nienhuis gaat de keeper. Maar dus 2-0 voor ADO Den Haag. Op roze hier in Den Haag tegen Kambuur. Vitesse veel sterker dan FC Utrecht op het ogenblik. Richard. Ja, ze zijn wel sterker, maar het is niet dat hele dominante spel dat we vaak hebben gezien dit seizoen al in thuiswedstrijden van Vitesse. Terwijl er nu gewisseld wordt bij FC Utrecht. Bob Schepers komt erin voor de laatste 11 minuten en Steve de Ridder de doelpunten maken vanaf 11 meter. Die ook nog een hele grote kans kreeg waarbij de bal door Van der heide van de doellijn werd gehaald. Die moet nu naar de kant. Ja, Vitesse is wel sterker in deze wedstrijd. Eigenlijk continu wel, maar het speelt in de tweede helft toch niet al te best. Ik heb al een aantal keren gezien... Dat Peter Bos het hoofd schudde. Is niet tevreden over het veldspel van zijn ploeg. Maar Vitesse is wel continu in de aanval. Nu weer via Kazajsvili. Maar Havenhaar die komt daar uit buitenspelpositie. Laat de bal lopen. En dan rolt de bal rustig richting Ruiter. De keeper van Utrecht. En Utrecht is denk ik wel tevreden met dat puntje. Hoewel ze ook bij de ploeg van Jan Wouters af en toe echte grote kans hebben gekregen om meer goals te maken dan die ene vanaf 11 meter. De bal wordt naar voren geroeid, weggehaald achterin door Kasja met de rechtervoet omhoog via Prupper het hoofd dan tegen de bal naar Havenaar, maar die komt er niet aan. Nog een keer Kasja met het hoofd naar de middenlijn. Daar staat de kleine Atsu de doelpunten maken van Vitesse dus in de eerste helft dat cadeautje van 11 meter gegeven door Paul van Boekel. 10 minuten nog in deze wedstrijd met heel veel kansen vooral voor Vitesse. Boeiende open wedstrijd. 1-1 de tussenstand. Is het nog steeds spannend bij Offo Koogs aan Frank? Nou en of. De 17 tellen nog. 20-20 is de stand. De laatste aanval is voor KZ. Als we hem helemaal uitspelen. Van de Vecht is de man in de aanval. Dus tegen Gert Vader. En Van de Vecht moet het gaan doen. Tegen zijn oude ploeg notabene. Tegen Offo De bal van achteruit. Die bal omhoog. En dan nog drie tellen. Dan moet aan de andere kant Roos die bal maar eens wild naar de korf toe gooien. Dat doet hij ook. En dan raakt die bal uiteindelijk niks. En blijft het bij 20-20 mei. En hemel, wat is het spannend geweest in dit duel. wat heeft Ofo een paar kansen laten liggen. Maar uitermate knap tegen KZ. een van de topfavorieten aan het begin van het seizoen. Om in ieder geval de play-offs te gaan halen in deze uh, competitie. En dan uiteindelijk ook hoge ogen te gaan gooien richting Ahoy. Daar waar het allemaal om draait in de Korfbal League. En voor Ofo was het vooral puntjes sprokkelen. Nou, dat is daarmee in ieder geval begonnen in de eerste wedstrijd tegen KZ 2020. Het was spannend, maar de doelpunt van Martijn Roos, hij deed de helft van de productie van OVO in zijn eentje, was niet voldoende. Hij maakte de 10, OVO 20 tegen 20 van KZ. Is die 2-0 voorsprong van Groningen nog in gevaar geweest, Ronald van Gier? Nee, als je heel eerlijk bent, is het antwoord daarop nee. Irakles probeert het, maar daar blijft het dan ook bij. Bijzot is eigenlijk niet meer getest in de laatste minuten. Ondanks dat Herakles natuurlijk aanvalt. Nu ook nog eens een keer een centrale verdediger heeft gewisseld. Want veldmaten is eraf en Schenkeveld is erin gekomen. Maar je kunt eerder zeggen dat Groningen in de omschakeling gevaarlijker is. Dan Herakles met het balbezit. Groningen mag nu een corner nemen. Vanaf de linkerkant wordt gekopt richting Sivkovic. Wordt weggewerkt door Van Dijk. En Groningen houdt eigenlijk een beetje de druk op Herakles. Nu wordt die bal door Schenkeveld uit het strafsoepgebied weggekopt. Opgevangen weer door Wijnaldem. Dan zou er nu een corner moeten komen of een te moeten komen voor Herakles. Maar nee, het is in de passing allemaal zeer onnauwkeurig. En als men al eens een keer in de buurt is van het strafse van Groningen, dan wordt eigenlijk structureel de verkeerde keuze gemaakt. Dat uh, deed Rosheuvel bijvoorbeeld, die uh, de bal had aan de rechterkant, goed kon aanspelen. Kan je nagaan hoe lang dat geleden al is, want Amoa staat alweer een tijdje in de spits. Maar uh, die uh, spits volledig over het hoofd zag en uh, voor eigen kans ging. Ja, zo zijn er veel van dit soort momenten geweest. Nu gaat het achterin mis met een bal van Pasveer die doorglijdt richting Van Dijk, zomaar over de zijlijn. Dan is Herakles in de uh, de laatste minuten van het duel, want we moeten nog een minuutje of acht weer de bal kwijt. En gaat Groningen natuurlijk op het gemakkie ingooien via Wijnaldum. Dan gaat Rosheuvel wel helpen, maar dat zal allemaal echt geen tijdwinst opleveren. En Wijnaldum, halverwege de helft van Herakles, gooit in de voeten van Sherry. Afgepakt die bal door Rosheuvel, maar dan ja weer ingeleverd bij Kieftenbelt. En zo heeft Groningen de bal weer met de Leeuw. wordt de diepte gezocht door Magnasco aan de rechterkant. Nou, die staat daar tamelijk onbewaakt. Kan die bal dan ook voorzetten en gaat de bal voorlangs. De goal van Pasveer. Klinkt er ook een uh, fluitje van uh, Liesveld. Die heeft een overtreding gezien op Sherry. Op het moment dat de bal daar niet in de buurt was... En er wordt een gele kaart gegeven aan Van Dijk door Liesveld. Nou, terwijl wij met z'n allen keken naar Manjasko... ging Sherry dus naar de grond. Dat heeft Liesveld gezien. En nu krijgt Groningen dus een vrije trap op de rand van het strassopgebied. Iets aan de linkerkant. Daar heeft de iets zich inmiddels al voor gemeld. Dan ben ik toch heel erg benieuwd wat Van Dijk dan heeft gedaan. Want wij keken allemaal daar waar de bal was. Alleen Van Dijk en Sherry vochten dus een soort mini-oorlogje in de wedstrijd uit... op het moment dat de bal daar niet in de buurt was. De Leeuw staat bij die bal. Sivkovic is inmiddels weg. Pas weer... ...is aan te organiseren. Wie staat er nog meer bij? Ja, Kostic claimt die bal natuurlijk. Sherry is de man voor de spelhervattingen en kieft de belt. Dat zijn de drie die achter die vrije trap staan... ...die dus door Liesveld is gegeven. Muur van vier man gewenst door Pasveer... ...die nog wat schreeuwt en wat aanwijst. 21,3, dat is de afstand van de bal. Maar de goal, Kostić zou het met links kunnen doen. Sherry... Probeert het ook dadelijk met links of wordt het het rechterbeen van Kieftenbelt? Als deze bal erin gaat, dan is de wedstrijd zeker beslist. Het wordt Cherry. bal komt in de muur en Heracles gaat er nu proberen uit te komen... met Bruns op volle snelheid. Wie, of wie wil die bal hebben? Ja, Linzen wellicht, maar Linzen staat achter Bottekin. Kan toch kaatsen met Amoa. Dan krijgt Linzen de bal weer terug aan de rechterkant richting de achterlijn. Moet hij nu met een voorzet komen. Het wordt een hakballetje op Rosheuvel. En die zet de bal dan voor. Maar veel te laag kan die door Kappelhof uit het schapsopgebied worden weggetikt. En is deze counter van Heracles... Dus weer ter ziele. We zitten inmiddels in minuut 84. Er staan een 0 achter Heracles en een 2 achter Groningen. Adel doet het goed op eigen kunstgras, Andy. Ja, ja, dat ze een jaar eerder moeten doen. Het staat 2-0 voor ADO Den Haag. Uh, Bijker is het slachtoffer en terecht hoor, moet ik zeggen, van Dwight Lodewegers. Want hij heeft de linksback van Cambuur eruit gehaald en Marlon Pereira erin. Bijker kreeg al een gele kaart, zat echt dicht tegen rood aan. En gaat waarschijnlijk duizelig naar de kleedkamer, want hij kreeg alle hoeken van het veld te zien van zijn tegenstander Cabral. En nu moet Marlon Pereira dat zien op te heffen, dat gevaar vanaf de rechterkant van ADO. Richard van der Madi, hij heeft een doelpunt. Daar is hij weer. Mike Havenaar scoort voor Vitesse. En weer doet Vitesse het in de slotfase. Zoals wel vaker dit seizoen. Het staat 2-1. Een mooie kopbal. Voorzet vanaf de rechterkant. En de lange Japanner die al zoveel kansen omzeep hield bij Vitesse in dit duel. Scoort nu wel. En er is dolle vreugde natuurlijk hier in de Gelredoom. Ik heb zojuist dus even de kansen geteld. 13 zijn het er voor Vitesse. Eerst even snel naar Ronald. Wat goed beslissing voor FC Groningen. Kostic is de maker van de goal. Schot vanaf een meter of twintig van Sifrovic. Wordt goed gekeerd door Pasveer. Ook naar de buitenkant gedrukt. Maar daar staat Kostic helemaal vrij. En die schiet de bal vervolgens vanaf links in de verre hoek. En zo komt Groningen op een 3-0 voorsprong met nog vijf minuten. Ik geloof dat jij bezig was, Andy. <laughs> ja, lekker. Al die collega's die er doorheen lopen te kletsen. Nee hoor, terecht. Want doelpunten gaan uiteraard voor. Hier hebben we de twee gehad. Eentje van Gert via Lewin En een van Van Duinen. Uh, allebei voor ADO, Den Haag en dus de 2-0 tussenstand met nog een minuutje of 4 te gaan in de eerste helft. Op het kunstgras van ADO, Den Haag en uh, balbezit voor de Friese. Die proberen het wel, hebben al een keer gescoord buitenspel van Christophe Een jongen die me goed bevalt. Ex-FC Groningen, de Angolais. Uh, maar hij uh, kan het in zijn eentje ook niet echt bolwerken En krijgt weinig ballen ook goed aangegeven vanaf de zijkanten. Nu is het balbezit voor Leonard Nienhuis, de keeper van Cambuur. Ziet uh, dat het eigenlijk stil staat op het veld. En dus doet hij het maar met de harde trap naar voren. Richting die Christovao. Christovao met uh, uh, Tom Beugelsdijk. Wint Christovao in eerste instantie. Maar dan is het Erik Bakker die de bal kwijtraakt. En kan uh, Cabral er weer van doorgaan. En uh, doet dat met een paas in de diepte. Richting Kramer. De lange Michiel Kramer. Die een uh, gele kaart kreeg vanwege de actie. Richting keeper Nienhuis. En uh, dat was een terechte gele kaart. Balbezit dus voor Cambuur. Cambuur met uh, El Macrini. De middenvelder naar Christovao. Die veel in balbezit is. De spits van... Uh van Kambuur, die zich vaak laat terugzakken en dan weer heel snel weer in de spits gaat staan. Zoals nu ook, als Leo de bal heeft in de middencirkel. Gaat weer naar Christofau. die moet kaatsen. Doet dat goed, Uitsteken. Moet de bal door richting Brans. Maar dat lukt dan weer, net niet het paasje van Elma Crini. En zo probeert Kambuur het wel om de aansluitingstreffer te krijgen. Maar wil het niet lukken, nou nu dan, als het aan de rechterkant weg is. Lukoki loopt erheen, maar de bal gaat naar binnen via Bakker. Nee, toch naar Lukoki. Dan moet de voorzet gaan komen. Nou, waar blijft die voorzet? Die blijft uit, bal gaat over de zijlijn. Nog altijd 2-0 voor Aden tegen Kambuur. Vitesse staat voort tegen Utrecht. Rieses van de Maden. En heeft zich toch weer opgericht in de slotfase van deze wedstrijd. Strijdwerkelijk werkelijk voor elke centimeter op het veld. Dat zeker in de tweede helft. Zonder dat het echt heel goed voetbal speelt. Oh, het is zo spannend. Er gebeurt echt van alles. Nu weer schepers voor Utrecht. Bal gaat in het zijnet. En dat is dan toch weer kans nummer 6 ook in deze wedstrijd. Voor de ploeg van Jan Wouters. Overleg tussen uh, Cruzen en Bos. Want Bos vertrouwt er ook nog niet helemaal op. Op een goede afloop van dit duel. 2-1 is de voorsprong van Vitesse. Ik was net aan het vertellen in de slotfase de slotfase gebeurt het zo vaak dit seizoen in Nijmegen. In de laatste minuut werd er gewonnen. 3-2 door Vitesse bij Heerenveen. Met een 2-0 achterstand omgebogen. Ook dat gebeurde uiteindelijk in de slotfase. En dan vorige week in de 90ste minuut de 1-0 van Kazajsvili in de Amsterdam Arena. Nu staat het 2-1. Doelpunt van Havenaar. Hij waarschijnlijk de matchwinnaar. Of gaat er toch nog iets gebeuren met nog een minuut op de klok. Plus wat extra tijd. Ongetwijfeld. Vitesse speelt toch weer goed voor. Voetbal in de laatste minuten nu van dit duel met Van Arnold Dreigt, gaat naar binnen, gaat dan weer naar buiten en schiet tegen het rechterbeen op van Bulthuis. Van Arnold. ik had dat nog niet eens geschetst met een geweldig schot. En een halverwege deze tweede helft op de kruising en vervolgens zes, zeven minuten later een schot van Piazon op de paal. Veertien kansen in totaal nu al voor Vitesse in deze wedstrijd. Nooit eerder dit seizoen meer kansen gecreëerd door de ploeg van Peter Bos Dat aanvallend voetbal speelt, niet altijd evenvraagd in de tweede helft met mooie combinaties. Maar Utrecht maakt in de verdediging zoveel fouten. Er ligt zoveel ruimte dat er vanzelf kansen komen. Nu in de laatste minuut is het Kakuta die er nog even mag inkomen. De Fransman voor de laatste minuten. De blessuretijd is inmiddels nu, nee, nog niet ingegaan. Ik dacht, daar gaat het bord omhoog, maar dat is voor de wissel. Het is Piazon, de topscorer. Nu toch al vier weken staat hij droog. Hij gaat eraf. En Kakuta, de Fransman dus, komt erin voor de laatste minuten. Waar is de bal? Aan de rechterkant. Een ingooi voor Vitesse met Leerdam die een heerlijke prachtige voorzet gaf. bal draaide weg van het doel en daar kon Havenaar prachtig tegenaan lopen. Snoekduik en zo zat de bal er uiteindelijk in voor Vitesse en staat het dus nog steeds 2-1. bal wordt weggeroeid door Herings. Opgevangen in de middencirkel door Kasia. Kasja met de paas naar de linkerkant. Daar staat Atsu altijd in beweging. Zwerft over het hele veld en paast de bal dan tegen Marquiet aan. bal gaat over ...over de zijlijn en een ingooi voor Vitesse. Het publiek en natuurlijk achter. Want Vitesse dat dit seizoen nog maar één wedstrijd thuis verloor... ...van Feyenoord 2-1. Dat is deze wedstrijd absoluut een betere ploeg geweest. Dat laat ook het aantal kansen natuurlijk zien als je dat afzet tegen Utrecht. Maar Utrecht is nog steeds niet verslagen. Daar gaat de bal weer naar voren richting Toornstra. Veldhuizen uit zijn doel met de linkervoet schiet hij de bal weg. Hoog in de middencirkel. Dan gaat Havenaar onder de bal door. Staat een kleine Filie daarin. is de afvallende bal opnieuw voor Vitesse met Atsu. Atsu heeft de controle. Paas de bal dan naar Feyenovic. Die een goede wedstrijd speelt hoor. Daar gaat hij weer. Feyenovic met de versnelling. Paasje binnendoor. Doorzien door Van der Marel. Dan toch nog uh, Vitesse met Havenaar. In blessuretijd dus van deze wedstrijd. Kazijsvili. Paas de bal naar Kakuta. Kakuta met een lopje. En de bal gaat via... Van der Marel op de doellijn nog weggehaald worden. Wat een mooi moment, zeg weer. Met dat uh, heerlijke stiftje van Kakuta. En Van der Marel levert daar dus belangrijk werk in de slotfase. Dus even kijken. Ik heb het niet eens gezien. Drie minuten zijn erbij gekomen in blessuretijd. Twee zijn er bijna voorbij. En Vitesse heeft weer de bal. Met de 2-1 stand in een uh, kolkend Gelredoom. Daar gaat Kakuta. paar uh, slalombewegingen gaat het strafschopgebied in. Moet de voorzet gaan komen. Met uh, linkervoetbal gaat uh, richting uh, Ibarra. Nee, het is... Uh... De kleine Atsu die de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Atsu zoekt de combinatie kort met Leerdam. Diep op de helft van FC Utrecht. Dat nauwelijks adem nog heeft. En daar gaat weer een prachtige beweging van Van Anold. 1-2 man kwijt. Oh, wat een juweel. Wat een heerlijke goal. Oh, prachtig geschoten door Davy Prupper. Het mooiste doelpunt van de avond. Van een meter of 25. Kegelt hij de bal. Kiezelhard in de verre hoek. En dan is dit duel natuurlijk definitief beslist via Davy Prupper. Vorige week maakte hij of twee weken geleden de belangrijke 2-0 tegen FC Groningen. Toen kwam Groningen toch nog langs. Zij, maar dit is de beslissing van deze wedstrijd. Een heerlijk boeiende wedstrijd met heel veel kansen. En een fantastisch laatste doelpunt van Davy Prupper. Nog eens kijken. Het is van Arnold die de bal teruglegt. En dan gaat hij daar uiteindelijk, zie ik nu in herhaling, via de lat gaat hij erin. Prupper die zo opgeleefd is onder Peter Bos dit seizoen. Maakt een prachtig doelpunt. En het is meteen ook het slotakkoord van dit heerlijke duel. Vitesse wint verdiend met 3-1 van FC Utrecht. De Groningen wint uit in Almelo. Ronald van de Geer. Ja, waar ik abusieflijk eerder in deze wedstrijd zei dat het de eerste uitoverwinning was. Dat is fout, want de competitieopening in Nijmegen tegen NEC werd ook gewonnen. Het is 3-0 voor Groningen. We zitten in de laatste seconde van deze wedstrijd. Het publiek is eigenlijk grotendeels al verdwenen. Sivkovic en twee keer Kostic, de doelpuntenmakers in een wedstrijd waarin Herakles best mogelijkheden heeft gehad. Om tot scoren te komen, maar gewoon niet effectief was. Groningen was dat wel en wint deze wedstrijd met 3-0. Groningen dus verder voor. ...voorwaarts in de competitie... ...en Heracles moet zich misschien wel wat zorgen gaan maken. Liesveld maakt een einde aan deze wedstrijd. Groningen wint in Almelo met 3-0. Drie wedstrijden zitten erop. Roda go Ahead Eagles 1-4. Vitesse FC Utrecht 3-1. En Heracles Groningen 0-3. En het is rust bij ADO tegen Cambuur. En de ruststand daar 2-0.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 of the World van Imagine Dragons. We gaan terug naar het begin van de avond. Toen verloor Roda op eigen veld met 1-4 van Goed Eagles. Er was ook nog een rode kaart voor Roda. Uh, tweemaal geel voor Van Peppen. En dus was de trainer van Roda, Ruud Brood, na afloop niet vrolijk. Dat is een understatement, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Wat zit je het meest dwars? Uh, de start. Uh, dat hun eerste beste aanval, uh, omschakeling, ook gelijk een goal is.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 Ja, het is geen groot geheim dat zij gebruik maken... in de omschakeling van bijvoorbeeld snelle buitenspelers. Val je dan van je stoel als dat binnen tien uh, ja, minuten een paar keer gebeurt? Ja, ja. ja, uiteindelijk wel. Want wij hebben de bal, we raken hem kwijt. En als je dan ziet hoe we staan, dan word je daar wel uh, ontzettend kwaad over, ja. Want de buitenspelers lopen een bal bij de tweede paal binnen. En uh, ja, die eerste goal is een fantastische goal, zou je kunnen zeggen. Die kapt hij naar binnen, maar ik vind dat we daar wat meer rugdekking... en daardoor wat meer druk op de bal. Maar dan uh, zit je wel met verbazing te kijken, omdat ze... Ja, ik dacht dus dat, ze goed, uh, dat we ze goed hadden voorbereid. Alleen, ja... Het was een beetje, of een beetje, het was heel erg slecht van achteruit en zo naar voren toe. Ook als je de kansen ziet die we om dichterbij te komen, die laten liggen. Ja, open kansen, dat zei iets dat we ja, toch erg geschrokken waren van die achterstand tweede helft begint. Uh, het verschil is twee. Ik neem aan dat je dan nog hoop hebt. Gezien uh, wat er in de laatste weken gebeurt in de Eredivisie. Alles kan. En dan krijgt uh, Van Peppers een tweede gele kaart. Jullie vijfde rode kaart dit seizoen. Waarvan er één is, uh, is, is uh, weggeschrapt. Hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan? Ja, daar ben je ook boos over. Uh, simpel. Uh, ik geloof voorafgaand konden wij zelfs uh, de 2-3 de maken uit de corner. lopen twee spelers elkaar in de weg. Zij schakelen weer om. Ja, ik, uh, we hebben het over gehad, in de rust, met jongens van let op, hè, die op scherp staan. Maar ja, oké, okay, uh, uh, ik weet niet wie het was, Antonio, die, die kapte naar binnen. Of, uh, en houtkoop denk ik. Ja. Of Houtkoop, die kapte naar binnen en hij draait om zijn art en ja, gaat aan zijn shirt hangen. Dan weet je dat het, uh, de wedstrijd klaar is in een oefening. Ja, ook dat is neem ik aan iets wat je je spelers kwalijk neemt. Ja, je, je, je blijft bijna bezig, maar... Nou ja, dus zat alles op alle gebieden zat, uh, verschrikkelijk tegen. En dat zei Ruud Brood, de trainer van Roda, tegen Jeroen Elshoff... die daarna naar de winnende coach Voeken Boy ging. Zo, na drie uh, dramatische uitwedstrijden uh, in de competitie... Uh, was dit wel even lekker, of niet? Ja, dit, ik heb dat intern uh, natuurlijk uh, onderling ook uh, gesproken. Natuurlijk is dat zo. En die resultaten die jij bedoelde, die, die stonden er ook... Uh, uh, maar dat zijn nou eenmaal de cijfers. Uh, wij weten ook dat wij daarvoor ook uh, uitwedstrijden hebben gespeeld. En ook goed hebben gespeeld. NAC, de eerste half uur speelden we niet slecht. Maar het ging veel te snel in een korte tijd. En ja, Dat is niet goed natuurlijk. En dan staat er een enorme uitslag. En dan uh, Excelsior erachteraan. Nou ja, daar hebben we wel uh, natuurlijk meegenomen en toegewerkt naar deze wedstrijd. Maar ja, goed, uh, ik, ik ben hartstikke blij dat de manier waarop we het hebben ingevuld. Uh, we zijn vol de strijd aangegaan. Dat was ook een voorwaarde. Als je hier uh, naartoe gaat, fysiek sterke ploeg. Ja, hebben we de persoonlijke duels uh, zijn we aangegaan en hebben we gewonnen. Ja, en in balbezit uh, hebben we de snelle omschakeling naar voren goed benut. En uh, het puzzeltje viel goed in elkaar. Ja, eh, ik kan me voorstellen dat je als trainer na negen minuten even drie keer met je ogen knippert eh, om eh, te geloven dat er wel 0-2 staat dan al. Ja, nou maar ja, kijk. Uh, natuurlijk. Het is een fantastisch scenario. Uh, maar we gaan hier wel naartoe met een plan. En niet van, uh, ja, we hebben nu al wat uitwedstrijden verloren en uh, knikkende knieën. Nee, in tegendeel. Uh, wat ik al zei, hier moet je echte strijd aan gaan. We hebben deze week daar ook echte nadruk op gelegd. Plus, uh, ja, als we de bal hebben, liggen er ook ruimtes. En benut dat ook. Hè? Speel, met, speel met, uh, met vreugde en plezier, maar wel vooruit. En dat hebben we gedaan. En We hebben geweldige goals gescoord, mooie aanvallen gezien. Ja, en uiteraard uh, terecht gewonnen. En, en dat, dat doen niet zoveel, zoveel ploegen hier. En ja, ik, ik kan er wel van genieten dat we dan uit een wat moeilijkere periode zo ineens uh, weer opstaan. En er zijn. En dat zei Foucault de trainer van de Go Ahead Eagles. De maker van de eerste twee goals van zijn ploeg, uh, zei Antonia, was dichtbij een hat-trick. Maar hij kon er niet mee zitten dat het net niet lukte. Nou ja, twee doelpunten is voor, voor mij doen ook wel goed. Ik scoorde niet zo vaak twee, maar. Ja, het, het, het had erin gezeten. Ik heb geloof ik nog uh, twee aardige kansen gehad op een derde. Maar 4 winnen bij rode uit, dat is belangrijk voor mij nu. Probeer je ook maar een beetje op de kast te jagen. Ja, nee, ja klopt. Nou, ja, -trick, uh, het had erin gezeten nogmaals, maar ja, helaas. Wat heeft je nou meer verbaasd? Dat je scoort met links of dat je scoort met het hoofd? Want uh, volgens mij is dat dan geen specialiteit van je. Nee, ja, ik, kan, ik kan aardig hoog springen. Ik kan, uh, kan wel aardig een bal wegkoppen gericht koppen of uh, ja, een doelpunt maken met het hoofd. Dat, uh, kan ik me niet herinneren dat ik dat ooit heb gedaan. Dus uh, ja, dat, ja, ik weet eigenlijk niet. Uh. Ja, en komt vervolgens... <laughs> ik Denk die kopgoal eigenlijk. Ja. ja, het was lekker hè, voor jullie buitenspelers, voor jou en voor Houtkoop. Want jullie kregen gigantisch veel, veel ruimte tot de achterlijn. En dan zijn jullie toch op het best, of niet? Ja, klopt. Ik denk dat uh, die twee vroege goals van mij uh, ja, dat uiteindelijk hebben bepaald. Want een uh, trainer uh, Ruud Brood die. Uh, die gingen al snel een, uh, okay. ja, alles op alles spelen, één op één. En ik denk dat, dat je dat tegen een ploeg als ons niet moet doen... met zulke, zulke snelle buitenspelers en een balvaste spits. Ja, hun hebben ons eigenlijk in de kaart gespeeld door één uh, door op één te gaan spelen. Uiteindelijk hadden van Pepe en Luix hadden dan nog Geel ook. Dus ja, dan wordt het heel lastig voor, uh, voor hun verdediging om ons te, af te stoppen. Ja, want, want Biemans wordt eruit gehaald op het moment dat zij de aansluitingstreffer scoren. Dacht je toen je dat zag gebeuren... Uh, en je ziet er een spits bij hun bijkomen dus een verdediger vanaf gaan. Dat is bingo? Ja, nee, kijk, ik, uh, even kijken. Wat er bij mij in mijn hoofd ging, uh, was... Uh, hij stond klaar. En ik dacht, oké, okay, ja, lekker. Toen scoorde hun, dacht ik, oké, okay, dan gaat hij weer even zitten. Maar ja, uh, de wissel ging gewoon door. Toen dacht ik, oké, okay, dat is best wel dom. <laughs> Eerlijk gezegd. En uh, ja, nou ja, dat ging door mijn hoofd. En ik dacht van, ja, oké, okay, laat, laat dat maar komen. Dan uh, ja, zullen we even laten zien dat, uh, dat je dat niet moet doen tegen ons. Antonia, de maker van de eerste twee goals uh, van de Go Ahead Eagles tegen Roda. Uiteindelijk werd het 4-1 voor de Eagles. Dan gaan we naar Schaatsen. Daar uh, reed in Calgary Kjeld Nuis een persoonlijk record op de 1000 meter. Hij moest de winst net laten aan Johnny Davis. Maar Nuis was wel blij met zijn tweede plaats. Ja, zeker. Ja, ik ben hartstikke blij. Ik, uh, ik dacht stiekem in de laatste bocht dat ik hem wel zou gaan pakken. Alleen uh, dat was net mijn fout, dat ik net iets over mijn punten ging en ja, dan, uh, dan laat je het liggen. Als je bij Davis denkt, dan gebeurt het vaak niet. Nee, dat is zo. En dan uh, ja, net die laatste paar meters waar, waar hij me pakt en dat is gewoon uh, dat is zonde. Want ik, ik had mijn kopje erbij en technisch liep het gewoon lekker. Dat is net niet genoeg, maar ik ben wel blij hoor. In mijn eerste vraag staat het woordje nu, uh, tevreden voor nu. Want zie jij nog ruimte voor verbetering? Moet het straks, moet het straks beter nog, scherper? Ja, zeker. Maar dat zijn net die puntjes en uh, ik ben gewoon blij dat het technisch nu uh, lekker loopt. De ging al zoveel beter dan gisteren. Daar heb ik uh, een nachtje goed over na kunnen denken. Dus, uh, nee, ik ben zeker blij voor nu. Het is, het is niet saai geweest met jou dit weekend, want gisteren podium op de 1500 meter en 500 meter die je verprutste. Hoe kijk je nou zelf terug op die, op die drie afstanden? Uh, dat ik gewoon lekker mijn vorm van het NK meeneem naar dit weekend en uh, dat ik gewoon op een snelle baan uh, mezelf weer kan laten zien en dat voelt gewoon lekker. Want, uh, ja, het is toch hier een tikkeltje ander dan op, uh, op C-niveau. Dus uh, ik, ben gewoon ik ben gewoon super tevreden. Zie je vaak ook bij Nederlanders Europeanen dat het het tweede weekend uh, nog wat beter gaat. Voel je dat je toch nog wel bezig bent om te wennen aan de hoogte en aan het snelle ijs? Ja, het is af en toe met slapen nog best wel uh, eventjes wennen als je om vier uur nachts wakker wordt. Maar dat gaat uh, met nog een weekje. Ik kan mezelf nog even wat de tijd geven en misschien nog wat scherper worden. Dus uh, ik heb gewoon zin in volgend weekend alweer. Is het ook moeilijk om die vorm van de NK zo lang vast te houden? Oh nee, want uh, daar zaten ook foutjes in. en uh, Toen kwamen we gewoon naar de hele zware trainingsperiode. Dus uh, het kan alleen nog maar sneller. Is dit, is dit een belangrijk blok voor jullie? Want ga jij ergens nog een keer rust nemen richting, uh, richting eind december? Nou, kijk, we trainen, dus, die wedstrijden zijn hier pittig. Maar daaromheen doen we niet zo heel veel. Dus uh, het is niet dat je zelf hier aan het uitputten bent. Wat is jouw traject? Ga je, ga je alles rijden wat je mag rijden? Ja. ja. Nou, ik ga misschien... Uh, 500 metertjes laten schieten. En uh, om gewoon niet uh, vier keer te moeten in een weekend, dat is redelijk zwaar. Maar dat zie ik nog wel. We heb ik nog niet over nagedacht. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. little thing called love. De tweede helft bij Ado Cambuur. Het is 2-0 nog steeds, Andy. Ja, maar het was bijna 3-0, want binnen 30 seconden... de volgende avond weer van Ado Den Haag met Van Duinen... die de bal net via keeper Nienhuis naast het doel tikte. Met andere woorden, Ado Den Haag terecht voor. Ja, en Cambuur begint toch wel een beetje een probleem te krijgen. Uh, heel erg leuk, alle complimenten elke week weer voor het verzorgde spel. Maar je moet zo af en toe ook wel eens punten gaan halen. En daar... Uh, uh, ja, daar schort het uh, nogal aan. Vorige week, de eerste helft, uitstekend gespeeld tegen Feyenoord. Geen doelpunten gemaakt, en dan toch de Bietenbrug opgaan in eigen huis. En daar lijkt het nu uit bij ADO Den Haag. Ook uh, naartoe te gaan bij een 2-0 stand in de tweede helft. Die 2 minuten en 10 seconden oud is. Een inworp aan de rechterkant voor Malone van uh, ADO Den Haag. En uh, die gooit hem uh, richting Van Duinen. Maar die kan niet in balbezit komen omdat hij uh, gestoord wordt. En dan gaat het via Lewin en via uh, Van der Laan naar voren. En eens kijken wat uh, Cambuur kan Weinig. Zeker als het via de rechterkant gaat. Waar Lukoki wel heel hard kan lopen. Maar zo vaak de bal vergeet of hem over de zijlijn speelt. Dat dat geen gevaar oplevert. Nu dan... Uh, Via de Asfantveld naar uh, Christophe De Spits speelt de bal naar Rietsmaier, Maar Rietsmaier is ook niet in vorm vanavond en uh, verliest de bal. Dan is het uh, balbezit voor Aalberg. Aalberg die vorige week dus uh, verplicht rust kreeg en nu de bal wel goed voor het doel zet. Maar net kan Van Duinen er niet bij en uh, kan Drosten uitverdedigen. Uh, Drosten uh, doet dat. Via Lukoki, wilde ik zeggen. Maar Lukoki verliest het komt u wel. En dan is het Cabral met een uh, slechte voorzet. Beter bekend ook als een achterzet. Want de bal zeilt over het doel van Nienhuis. En zo hebben we drie minuten ruim gespeeld in de tweede helft. En staat Ado Den Haag met 2-0 voor. Het korfbalseizoen is weer begonnen. Gisteravond klopte PKC Fortuna. En vanavond kwamen Offo en Kooks aan Dijk in actie. Het werd gelijk 20-20. En Frank Wieluit praat na met de aanvoerder van de thuisclub Offo Martijn Roos. 20 20-20 tegen KZ. En ik kan me zo voorstellen dat je na afloop, eigenlijk meteen na afloop, denkt: hmm, dat had leuker gekund. Het had uh, zeker leuker gekund. Met uh, één minuut op de klok sta je één punt voor. En um, ja, dan voel je, er zit meer in. De, de, de, de, die twee punten die moeten voor ons zijn. Gedurende de wedstrijd uh, voel je wel van het kan beide kanten op. Uh, wat dat betreft is 2020, als ik real ben, een terechte uitslag. Maar uh, ja, we hadden vandaag eigenlijk moeten winnen van KZ. Jullie begonnen uitstekend. We begonnen hartstikke scherp. Zowel verdedigende druk, uh, cassette, de spitsen kwamen moeilijk te, tot schot. Zelf viel die bij ons lekker. En, uh, maar gaandeweg uh, de rit zag je dat cassette het een beetje op orde kreeg. En wij hadden iets meer moeite om elkaar te vinden. En uh, ja, ze komen, komen ze eigenlijk een beetje stom eigenlijk met drie punten vol met rust. Ja, daarmee breng je jezelf in de problemen. Want dan moet je in de achtervolging. Nou ja, het zou verkoor vallen. Hè. Drie punten met rust is, uh, is nog geen probleem. En we, we hadden wel een goed gevoel in de eerste helft. Alleen je voelde wel van, hey, er zit meer in. Maar punt voor punt. En ik denk dat we het zo gespeeld hebben. Punt voor punt teruggeknokt. En um, ja, de laatste vijf à tien minuten kon het eigenlijk beide kanten op. Ja, maar dat laatste deeltje van de eerste helft. Dat, daarmee, denk ik, besef je ook meteen dat je ook de druk geen moment kan laten varen? Nee, dit is even anders dan hoofdklasse. <laughs> dit is, uh, foutjes worden gelijk afgestraft. En, uh, en het, het is ook wel zonde natuurlijk, hè. Je, je hebt een lekker gevoel en dan moet je eigenlijk met de voorsprong de rust ingaan. Korf had altijd lekker de tweede helft. Uh, maar ja, trots op het team dat we toch uh, zo opgepakt hebben en dan uh, toch een punt aan overgehouden hebben. Ja, want jullie moesten spokkelen. Je kan maar ergens beginnen, dan maar meteen op dag één toch? Dit is, uh, nou ja, als je voor de kruisjournalis mee wil doen, dan, uh, <laughs> dan is dit een lekker puntje. Lekker brutaal. <laughs> Precies. <laughs> en... Um... Ik heb even mee zitten tellen. Je maakt maakte team. Had je dat in de gaten? Ja, ja je scoort natuurlijk heel veel. Dat ben je gewend, maar toch? Ja, nou, misschien scoor ik de 10. Alleen de eerste helft kreeg ik er ook een aantal op mijn broek van Rick. Dus uh, wat dat betreft ben ik daar nog niet helemaal tevreden over. En, uh, ik denk dat het echt vandaag ook echt een teamprestatie was. Dus uh, dat is het belangrijkste. En ja, het is begonnen. Eén punt binnen. Op naar de volgende. Heerlijk. Uh, laat, uh, wij, wij gaan naar DVO, maar laat DVO maar komen. Hoe hard was dit nodig voor jullie? Um, nou, weet je, je bent al zes, zeven weken aan het uh, voorbereiden en het uh, begint wel te kriebelen en uh, na vier jaar weer terug op de league. Dus we wilden wel even weten, waar staan we nou? In zijn oefenfase weet je dat niet echt. En uh, ik denk dat dit uh, lekker was voor ons. Hè. We worden beloond voor het harde werken. Ja, maar jullie hangen er ook al zo lang tegenaan om weer terug te zijn. Ja, daarom. daarom Dus uh, ja, jarenlang hier naartoe geleverd is mooie, ja, Eigenlijk wil je dan winnen van cassette, maar vooruit. Nou, wat ik zeg. Je moet ergens beginnen. Precies. Succes. Dankjewel. Frank Wieluid in gesprek met Martijn Roos van Ofo. Ofo speelde 2020 gelijk tegen Koogzaandijk. En dat is toch goed. Uh, Ado Kambuur en de Houtkamp. Verdiende 2-0 voorsprong voor Ado Den Haag. Dat uh, feller is... ...op de bal en af en toe ook uh, op het randje speelt. Maar dat uh, mag ook, want dat doet ook Cambuur Leewarden. En Ed Jansen, de scheidsrechter, heeft er goed het oog in. Nu een kopbal van Beugelsdijk. Komt de bal hard naar voren. Wordt opgevangen door Lewin van Cambuur Leewarden. Terug dus op het oude nest waar hij drie seizoenen heeft gevoetbald. En de bal naar in de breedte geeft. En dan is het balbezit voor Wout Droste. de rechtsback. Maar die kwam hem uh, moeilijk kwijt. Speelt de bal naar Van der Laan. Nog altijd op eigen helft van Cambuur Leewarden. Cambuur dat weinig kansen weet te creëren. Vouw is wel een goede spits. Maar uh, wordt uh, amper gevonden door de Vriezen uit uh, Leeuwarden. En nu is de bal nog altijd in die achterste linie. En dat zegt eigenlijk genoeg over uh, het spel van uh, zowel Ado Den Haag als Kambuur. Uh, Ado zit er bovenop en uh, maakt het uh, de aanvallers uh, van... Kambuur dermate moeilijk. De opbouwers moet ik zeggen dat ze de bal amper kwijt kunnen. Nu dan Bakker die de bal breed geeft aan Lewin. Lewin meteen op de huid gezeten. Dan is er een aardig balletje naar Lukoki. Lukoki laat de bal weer van de voet afspringen. Dan is het wel Wout Droste die de bal kan oppikken. En dan glijdt een speler van Kambuur weg. En dat was Bakker. En kan Ado Den Haag weer overnemen via Cabral aan de linkerkant. Cabral, moeizame openingsfase van het seizoen. Maar begint er aardig in te komen. Goeie avond nu van Gert die net de gele kaart heeft gekregen vanwege opzettelijkheid Schiet van ver. En dan Nienhuis met heel veel moeite die de bal opzij bokst. Ten koste van een hoekschop. En ja en het, het zegt genoeg over deze uh, wedstrijd. Deze flits Ado Den Haag dat veel in balbezit is. Ook kansen kan creëren. En uh, dan was het Nienhuis die met veel moeite de bal dan kan wegboksen. Is het een hoekschop vanaf de linkerkant waar Jason Cabral zich voor gaat melden. Kijken wat Cabral, ex-Fijnoord, ex-Twente, nu bij ADO Den Haag. Daarmee kan. Bal richting tweede paal waar Beugelsdijk onder andere staat. Maar daar zeilt de bal overheen. Wordt wel opgevangen door een andere ADO-speler. Door Albert Alberg wordt vastgehouden. Ziet Ed Jansen ook. En geeft terecht een vrije trap. Aalberg aan de rechterkant gaat de bal neerleggen. Maar er komt altijd Holla, Denny Ho Holla de aanvoerder erbij. Want dat is de man van de vrije trappen. Kijk of dit uh, de genadeslag gaat worden voor Cambuur Leeuwarden. 2-0 de stand. 8,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Vrije trap vanaf de rechterkant met het rechterbeen van Danny Holla. De koppers mee naar voren. Zoals Beugelsdijk van Duinen kan ook goed koppen. En natuurlijk die boomlange Michiel Kramer die daar staat te wachten. Daar komt de vrije trap. Gaat richting Beugelsdijk. Kan niet koppen omdat Leeuwin ertussen zit. Afvallende bal voor Meijers. Meijers naar Cabral. En dan is het uh, uh, bijna voorbij met deze avond valt nu helemaal wel bal vader vader Den Haag. En de voorsprong. 2-0 tegen Cambuur. Drie wedstrijden zitten erop. Roda, Ahead Eagles 1-4. Herakles, Groningen 0-3. En Vitesse, FC Utrecht 3-1. Mariel Hagman zit klaar voor het NOS Journaal van 10 uur. Tot dan. Met man en macht is geprobeerd... de laatste korhoenders voor Nederland te behouden. Maar te vergeefs.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 Dit is Radio 1.